Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Campings, hotels en vakantieparken moeten rekening houden met annuleringen. Er is al een hoop volgeboekt voor de komende maanden, maar eigenaren moeten oppassen voor schaduwvakanties. Dat betekent niet dat je in de schaduw onder een boom je tentje neerzet, maar het zijn vakanties die alsnog afgeblazen kunnen worden. ABN AMRO waarschuwt ervoor... Als het kabinet de reisregels versoepelt, gaan veel mensen alsnog naar het buitenland. En dan krijgen vakantieparken ineens te maken met heel veel afzeggingen. Bezorgers van PostNL hebben zich de afgelopen maanden suf gedingdongt. Het bedrijf heeft nog nooit zoveel pakketjes naar je deur gebracht... als in januari, februari en maart dit jaar. De winst van het postbedrijf is ook flink hoger dan een jaar geleden. Wel was PostNL extra geld kwijt aan pakketpuntjes. Ze betaalden in totaal 20 miljoen euro... om te zorgen dat winkeliers met zo'n posthoekje... ook tijdens de lockdown open bleven. Er wordt in Nederland steeds meer vegan kaas verkocht. Vier keer zoveel als twee jaar geleden. Ook in ons land... Ook, ook is ons land Europees koploper vleesvervangers eten, blijkt uit onderzoek. Het loopt alleen nog niet echt storm. Van alle vleesachtige dingen die we in ons boodschappenmandje stopten, was 2,5% plantaardig. En vanaf volgende week kunnen Britten er waarschijnlijk weer op losknuffelen. Premier Johnson kondigt later vandaag waarschijnlijk versoepelingen aan. Deze Britten kunnen niet wachten om weer een arm om iemand heen te slaan. Yay! Ik kan niet wachten. It's been too long. <laughs> well, I'm really looking forward to it because, like this whole fistpumping of elbow to elbow, just kind of doesn't feel real. Ook so nou kunnen Britten vanaf volgende week weer bij de pubs naar binnen om daar een biertje te drinken. En gaan musea en bioscopen weer open. Het weer, veel bewolking, trekken wat buien over. Maar vanmiddag is er weer zon. Het wordt een graadje of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 knap het watergas meer het weer Meer. Bij Amsterdam dat 4 kilometer file. Alle rijstokken zijn daar weer vrij. Op de A44, daarna naar Amsterdam nog een korte file bij Knap en Burgerveen. Door de werkzaamheden op de A4. De N201 uit Hoorn-Hilversum is in beide richtingen dicht bij Loenen. Is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je sneller.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 Family and vrienden. Heren, maar, is klaar. Ja, het gelopen. Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik maar, we even gewoon hier als je het niet ergens vindt. Ik... Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes, eitjes bij? Ja, doe maar lekker hoor. Zee. Voor Zandvoort en de regio. Een heel bijzonder intro vandaag op 8 mei, zaterdag 2022. Met dank aan Kort Draaien die het allemaal aan elkaar gefrommeld heeft. Met Van Kessel en uh, we hebben ook nog Frank Paardenkoper gehoord... die een balletje gaat halen. Dus uh, we kunnen beginnen. Wat gaan we allemaal doen uh, op deze dag? Wij praten straks met Marco. Marco heeft trouwens meegeschreven aan dit liedje van Van Kessel, heb ik begrepen. Daar gaan we het straks nog heel even kort over hebben. Uh, Marco Zemmessen heeft een prachtig gedicht geschreven... Daarna praten wij met Maurien Bal, die is voorzitter van de Zandvoortse Omroep. En uh, als derde komt Ando Zandbergen. Hoe is het nu met? In het tweede uur Menno Hoekstra, die is de voorzitter van de Stella Maris Scouting Scoutinggroep. Dolph Middelhof is het volgende item met ode aan het Zandvoortse Landschap. Een, een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoort Museum. En als laatste gaan wij praten met Christel Veerman. Zij maakt uh, het liefst uit Zandvoort. Nou ja, Cor, die uh, doet de techniek en de muziek deze keer. Uh, aangeschoven is ook Gert-Jan van Kuiken. Welkom, die komt eens kijken hoe het bij ons doet, is de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik uh, groet Marco. Tenminste, goedemorgen, Marco. Goedemorgen. Twee regels meegeschreven of drie? Uh, ik heb ze niet geteld. <laughs> Marco, er staat weer een prachtig gedicht uh, in de Zandvoortse krant... waarvan wij natuurlijk uh, heel Zandvoort dit laten uh, mee willen laten luisteren. Dus ik zou zeggen, ga je gaan. Moeder.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 En hou me vast, met de draden van liefde gesponnen in ons hart. En het mooie muziekje erachter weer op kort. Prachtig gedicht, Marco. Um, ja, we hadden het net al even over betere mooie gedichten als, uh, als prulspul. <laughs> uh, wat staat er nog op de rol, Marco? Uh, qua poëzie of uh, met beiden, pro beiden. proza? Ja, ik ben een nieuw boek aan het schrijven. Uh, dat gaat nog even duren, Ik denk dat ik nog een halfjaartje <kwijnt> nodig heb. Uh, eind september komt er een verzamelbundel uit van mijn poëzie. Want dan ben ik 50 jaar dichter. Dus dat wordt een... Uh... Feest. Ja, nou, ja, feest. <laughs> <laughs> ik weet niet of je mijn poëzie nou echt als feest kan omschrijven. Maar uh, het is in ieder geval... Uh, een uh, ja, iets gedenkwaardigs 50 jaar dichter. Ik ben op mijn veertiende begonnen. Dus, uh, reken uit. Uh, reken uit. <laughs> <laughs> en uh, ja, de uitgevers vond dat dat wel gevierd mocht worden. Nou ja, dat is toch een mooi support. En, uh, een boek op de rol en een, een proïsie uh, op de rol... dat uh, ja. is toch wel weer uh, wat te doen. Je zegt het zelf al, ik ben hartstikke druk met uh, schrijven. Bewegen zit er niet in. Ik zie je niet nee. naar de sportschool lopen. Nee, ik ben de corona kilo knaller aan de rol. <lacht> <lacht> nee, dus, uh, ik krijg het ook uh, regelmatig in het dorp te horen... dat ik uh, wat aangekomen ben. Maar ja, nou ja sinds sinds ik heb kort... thuis ook een spiegel, uh, dames en heren. Waarom? Sinds, sinds kort uh, beweeg je weer op het terras? Ja, ik beweeg me op het terras. <lacht> <lacht> Gaat er weer een wereld voor je open dan? Nou, ik kom Het is natuurlijk uit... heel lang dicht geweest, hè? Ja, nou dat mis je tenminste uh, mensen zoals ik. Ik woon alleen. En uh, ja, je, je, je mist het toch wel een beetje. Hè? Even het sociale contact. Even het praatje, de gekkigheid. Even uh, ja, praatje pot met, uh, met de schilder, uh, met, uh, met de advocaat. Nou, die dan erg weinig. <laughs> Moet je ook passen. <laughs> ja, die advocaten zijn meestal het eerste dan ongeveer. Dus. Ja, de wereld die beweegt zich ook voor, voor jou weer een beetje in de wereld van het terras. Gelukkig maar weer. Ja. Marco, bedankt voor het voorlezen van dit prachtige gedicht. En uiteraard de volgende keer weer welkom. Graag gedaan. Dank je wel. Weer terug voor het uh, tweede uh, onderwerp. En uh, ja, Wij van CFM praten met uh, Maureen Bal, die is voorzitter van CFM. Goedemorgen, Maureen. Goedemorgen, Ben. Ik moet je even wat harder zetten, want ja. ik. Uh... Ah, dat doet Coral. <laughs> uh, ja. Er is natuurlijk een boel te doen geweest uh, uh, om CFM en 105. Die centmachting is nu binnen. Waarom is er zoveel te doen geweest daarover? Ja, ben ik dan wel de persoon aan wie je dat moet vragen ben? Ja. Want kijk, voor ons van ZFM is het natuurlijk nooit de vraag geweest... of wij uh, een zendvergunning voor Zandvoort willen hebben en blijven hebben. Dat is altijd het geval geweest. En um, ja, het was dit keer iets meer dan een administratieve handeling... Want het, het werd een heuse wedstrijd. Wij waren niet de enigen die geïnteresseerd zijn in dit uitzendgebied. Mm -hmm. Haarlem is dat ook. En dat is natuurlijk helemaal niet zo gek als je na gaat... dat we in Zandvoort niet alleen met 17.000 Zandvoorters zijn... maar uh, in goede jaren en in goede tijden... met nog 5 miljoen anderen zo over het jaar verspreid. Dus uh, een heel interessant uitzendgebied. En... Uh, uh, ik denk dat wij allemaal heel blij zijn dat wij die wedstrijd hebben gewonnen. He? Ja, dat doen wij zeker. Uh, Hoe lang is zo'n in geldig? Vijf jaar. Waarvan um, een, een, een goed... Nou al een maand of acht is verstreken, want de wedstrijd heeft even geduurd. Die vijf jaar zijn afgelopen augustus begonnen te tellen. Dus we zitten goed tot weer augustus 2025. Ja, nou uh, gaat 105 de prat op dat ze al een professionele organisatie zijn. Hè? Uh, ze hebben allerlei dingen geregeld uh, en wij, wij zien we misschien wat, wat minder. Gaan wij die professionaliteit ook inhalen? Ik vraag me echt af... of er iets ingehaald moet worden. Want uh, op zijn slechtst liggen we gelijk. En uh, op zijn best liggen we voor. Want ik, uh, ik ben meteen met je eens... Uh, het, wij hebben het over het persbericht... dat HLM 105 van de week heeft uitgegeven. Dat oogt uh, gelikt, professioneel, uh, up-to-date... zoals je heden ten dagen je zou willen profileren. Mm -hmm. Maar... Als je dan eens even de content goed regel voor regel doorneemt. En dat heb ik voorafgaand aan dit interview nog even gedaan natuurlijk. <lacht> um, <lacht> dan denk je, ja, het is heel goed. Ik ben, ik ben ook blij dat HLM 105 er ook bij is. Maar alles wat daar staat, hebben wij al. Zes jaar en dag. Wij werken sinds uh, ongeveer drie jaar samen met NH Media. Wij hebben uh, een samenwerkingsverband met dus, uh, NH Media, dat is de regionale omroep voor de regio Amsterdam... voor de luisteraar even, om bijgepraat te worden. En um, tot op de dag van vandaag um, hebben wij die relaties geactiveerd, goed gehouden... zijn we de samenwerking aangegaan. In mijn telefoon zitten gewoon de directe mobiele nummers van degenen... die we daar hebben moeten, ook om in Zandvoort iets te verslaan. Dus dat loopt. En uh, al die andere zaken, een website, visual radio, bewegende televisiebeelden... Nou, de oplettende uh, ZFM-kijker, kijkers zeg ik nu expres... Mm -hmm. die heeft van de week, denk ik, uh, iets anders gezien dan uh, tot voor kort het geval was. Want we hebben duidelijk een nieuwe impuls gegeven aan... Ons uh, televisiekanaal uh, in plaats van zeg maar platte tekst waarop je actueel nieuws kunt lezen, zijn er nu ook bewegende beelden. De uh, dode herdenking is live uitgezonden. En um, ja, we, we konden het al, we deden het al, en uh, we zijn het gaan activeren. Ik, uh, om bij jouw vraag terug te komen, of we iets in moeten halen, betwijfel ik dat we. Uh, dat we gelijke tred willen houden en zo mogelijk een stapje voeren. <coughs> dat is denk ik de spirit. Nou ja, er zijn uh, binnen CFM nog een aantal dingen uh, die bij de vrijwilligers spelen: hè? redacties opzetten, uh, die tv verder uitrollen. Uh, daar heb je natuurlijk nog een beetje vrijwilligers voor nodig en ook een visie. Ja, ik ben heel blij dat je dat vraagt. Want um, uh, ja, je. Je kunt niet alles tegelijk. Het is natuurlijk zo dat wij door de perikelen om het verkrijgen van de zendvergunning en de wedstrijd waar we in kwamen eigenlijk een jaar kwijt zijn geweest. Wij zijn in 2020, in januari, hebben we die zendvergunning aangevraagd. Uh, zolang je niet zeker bent van de uitkomst... en die uitkomst was het pas in maart van dit jaar, 2021... zolang je niet zeker bent van een uitkomst... is het uh, geen goed moment voor investeringen. Is het geen goed moment om extra subsidie aan te vragen... want als je het niet kunt waarmaken, moet je het wel terugbetalen. Dus wij hebben uh, uh, vertraging opgelopen. Uh, wij, daarbij kwam de toevalligheid door een van buitenaf komende gunstige omstandigheid voor de persoon in kwestie... maar voor ons een toevalligheid dat we onze hoofdredacteur kwijtraakten. Die is nu woordvoerder voor de gemeente Zandvoort. Een begrijpelijke stap. Jammer voor de omroep. Ja. Um, ja. En dan uh, zie je jezelf geconfronteerd met inderdaad eventjes uh, een stapje terug op dat gebied... Uh, daar waar we uh, in de pers en haar media en ook de NLPO, de Nederlandse landelijke publieke omroepvereniging, uh, stichting is het geloof ik, uh, stappen zien maken uh, of zich in ieder geval zien uiten met jongens het is noodzaak je moet gaan samenwerken vooral op informatiegebied want informatie is een kernfunctie van de publieke omroep. En omroepen en redacties worden opgeroepen uh, zich uit te breiden... te professionaliseren, samenwerken met omroepen in de regio. Ja, daar um, uh, maken wij gelukkig geregeld bewegingen. Maar daar ligt ook zeker de uitdaging om veel meer bewegingen te gaan maken. Hoe, uh, hoe denk je dat op gang te krijgen, zo'n zo intern proces? Redactielui moet je hebben, je moet programmaleiders hebben... Ja, uh, nou het hebben van een programmaleider is uh, een wettelijk vereiste. In de wet heet die persoon trouwens hoofdredacteur. Oh. Ja, <lacht> en uh, daar waar we nu toch in een nieuwe fase zitten dachten, dachten we vanuit het bestuur. Misschien is het een momentje om de nieuwe terminologie erdoor te krijgen, maar dat is uiteraard geen halzaak. Nee. Uh, de term hoofdredacteur sluit natuurlijk wel goed aan bij de uitdaging waar je voor staat. Namelijk om redacties uh, vorm te geven en uit te breiden. En uh, die samenwerking uh, op te zoeken. Kijk, uh, ik wil dit moment benutten Ben. Want um, doordat we dus een hoofdredacteur uh, rond de jaarwisseling hebben verloren aan onze gemeente. Uh, hebben we daar wel een vacature. En... Um, ik dacht, nu ik toch op de radio ben, bij jou, laten wij ons eens uh, een oproep doen. Misschien zijn er mensen geïnteresseerd met een uh, redactionele achtergrond... of een journalistieke achtergrond. Uh, het is niet zo dat dit een uh, gediplomeerde functie is. En het is ook geen taalde functie. Dus als je gewoon een goede hobbyist bent, moet je ook niet aarzelen. Meld je aan. Dit is echt een moment... Uh, uh, de, de, de fundamenten staan, we hebben een, een omroep, we hebben uh, goede uh, technische ondersteuning, uh, we hebben volop mensen die van de hoed aan de rand weten, en daar ben jij er zelf één van ben, en een kort die uh, bij jou achter de knoppen zit, uh, moeten we ook niet uitvlakken. En er is een vannet waardoor je goed opgeleid kunt worden intern. En hoofdredacteur is echt een leuke functie. We hebben de juiste contacten in de regio met de mensen van NH Media. Dus, dus eh, toen ik werd uitgenodigd om vandaag op de radio te komen praten over enerzijds de vergunning en de uitdagingen waarover we staan en de persvrijheid, die ook deze week weer volop in de aandacht is, dacht ik. Laten we dit moment dan ook maar eens even benutten. Dit is een, een best wel uitgebreide oproep, denk ik zo. Ja, meld dat, je aan. Dat denk ik ook. Ik denk dat veel mensen ja. die hiernaar zitten luisteren en misschien enige tipje hiervan leuk vinden, zich kunnen melden bij, bij ZFM. Nou, ja. De, de telefoonnummers staan op de website, dus daar kan je dan even naar kijken. Dan meld je, ja, je dan aan. Precies, en mocht je even niet uh, in de gelegenheid zijn... maar wel je telefoon in de hand hebben... gewoon een mailtje aan bestuur.zfmzandvoort.nl zou ook werken. Dan lezen wij dat en hoor je geheid. Nou, dan zijn we al een stuk verder. De samenwerking uh, met NH, uh, gaat die verder worden? Zeker. Zeker, want... Um, Kijk, nu hebben we een aantal zekerheden. We hebben een vergunning op zak. Uh, we hebben de goede uh, relaties en toegang. En uh, straks hebben we ook weer een hoofdredacteur... slash programmaleider. Um, en dat is dan weer... Dan hebben we de piketpaaltjes goed uitgezet. En natuurlijk gaat dat verder. Uh, en ook... Kijk, het is niet zo dat... Uh, dat dit alleen maar geldt voor nieuwelingen van buiten, ZFM. Ook gewoon, stel dat jij zou denken, Ben... laat ik ze gewoon rechtstreeks aanspreken. Stel dat jij zou denken, ik zie voor mij daar een rol... dan uh, staat bij NH de deur voor je open. Nou, ik, uh, uh, ik zal er eens naar kijken. Ik krijg gelijk <lacht> een wijzende vinger van Koorn toe. Dus <lacht> la laten we hem maar even parkeren. Uh, Maureen, we weten uh, een klein beetje meer over, uh, over hoe het gegaan is... en uh, waar jullie heen willen. Uh, mocht er verder informatie zijn... dan spreken we graag nog een volgende keer met je. Heel goed. En, dan en heel graag. Wens ja, nou, dat is goed. En dan wensen we je nog een prettig weekend. Nou, jullie ook. Dank je mooie uitzending. Dank je wel. Goed. Dag.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 are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Avigators I'm hoe is het nu met praten wij met uh, Andor Zandbergen. Anders, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Alles gezond? Alles is gezond hier. Heerlijk. Ja met jou? Ja ook. Uitstekend jongen. Dus uh, uh, omdat we nu toch praten over uh, hoe is het nu met wat doe je op het ogenblik? Uh, ik werk bij een uh, bedrijf uh, die uh, uh, voor elektrische auto's hm. uh, laadpalen levert en laadpassen. En dat doe ik op internationale basis. Dus uh, voor Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen. En ik ben daar uh, de proces-eigenaar voor het facturatiegedeelte. Nou, daar ben je weer, uh, druk, druk bezig. Het facturatiegedeelte, dat spreekt jou wel aan. Hè? Want je bent natuurlijk ook nog uh, voor het CDA penningmeester geweest. Ja, dat klopt. Daar ben ik acht jaar geweest. En uh, ja, kijk, ik heb een bedrijfseconomische achtergrond. Dus uh, vandaar dat uh, cijfers en uh, getallen mij altijd heel erg ze hebben geboeid. Ja. En uh, vandaar ook uh, ja, dat ik. Uh, ik had vroeger altijd de filosofie: als het geld niet naar mij komt, ga ik naar het geld toe. En uh, vandaar dat ik ook destijds ooit eens een keertje ben begonnen met, uh, bij mijn eerste werkgever was een bank. En uh, ja, dus vandaar dat ik eigenlijk wel een beetje voorliefde heb voor cijfers. Ja, je bent natuurlijk ook een, een, een wethouder van Zandvoort geweest. In welke periode was het ook alweer? Tussen 2010 en 2014. 2014. Daarna uh, ben je een soort, uh, nou ja, niet achterover gaan zitten... maar op de achtergrond gaan werken. Uh, ja. Deed je toen nog wat voor Zandvoort of alleen voor de regio van het CDA? Uh, ik ben uh, op dit ogenblik nog steeds voorzitter van het CDA Zandvoort. Dus ik ben zeker nog wel uh -huh. uh, uh, op de achtergrond actief. En ik ben inderdaad uh, ook uh, voor de provincie Noord-Holland actief geweest... tot, uh, tot vorig jaar... <coughs> Uh, en uh, uh, ook op landelijke dingen heb ik hem ook ingezet. Dus, uh, en, en daarnaast ben ik ook actief uh, bij de patiëntenvereniging voor de, uh, de ziekte van de dochter. Ja. De ziekte. Daar ben ik ook pannenpenningmeester. en penningmeester. Uh, en ik ben uh, uh, nou ja, in Zandvoort ook nog actief als uh, voorzitter van de raad van toezicht van uh, Skip. Stichting kinderopvang uh, van Pippeloen en Pluk. Dus uh, dat ben ik ook nog aan het doen. Dus toch uh, in het leven van Anders Sandbergen, dus genoeg tijd om, uh, om allerlei dingen te doen. En dat is ook mooi. Hey, de Zandvoortse politiek, als je voorzitter bent... Hè, dan volg je natuurlijk ook uh, de politiek. Uh, ja. wat, wat valt je nou op uh, in de tijd dat jij weg bent en, en nu? Uh, nou ja, eigenlijk, wat, wat, wat, wat, uh, eigenlijk niet zo heel erg veel uh, uh, is er veranderd. Uh, wat, wat, wat ik vind altijd heel voor het kenmerkt is dat er uh, uh, heel erg uh, nou ja, um, naar uh, geluiden worden geluisterd uh, en ik, waar ik me af en toe wil als afvraag ook tijdens mijn eigen wethouderschap van is dit nou echt de meerderheid uh, wat wie uh, uh, uh, deze mening heeft of niet uh, um, en wat ik nou ja, ik heb er vorige week nog met iemand over gesproken uh, af en toe Blijken, blijven wij verzanden in discussies in plaats van het echt doen. Uh, dat zie ik de afgelopen jaren wel. Dat er gewoon echt wat dingen gebeuren. Uh, ook qua, qua positiviteit. Uh, zoals met het entree Zandvoort. Uh, in in Nieuw-Noord worden er dingen gedaan. Uh, alleen ja, je moet... Uh, uh, wat, wat in Zandvoort altijd wel een beetje is... dat we denken van het, het gaat niet vooruit, maar het gaat echt vooruit. Heb je het idee dat er veel, te veel projecten op, uh, op stapel liggen? Uh, nee, want ik denk dat je als Standfoort altijd een beetje ambitieus moet zijn. Uh, omdat we nou ja, een, een wereldbadplaats hebben met uh, internationale allure. En er spelen veel dingen het zal, en dat zal het altijd zo zijn. Uh, en uh, nou ja, vergeleken met, met acht jaar geleden bijvoorbeeld. Uh, uh, speelde het Louis David's carré, speelde daar toen nou ja, dat is opgeleverd. Uh, en nu zijn er weer andere dingen wat, uh, wat op is geplopt. Ja, als je dan bijvoorbeeld naar het Badhuisplein kijkt. opgejubeld uh, een hoop gejubeld dat het nou eindelijk opgekocht is. Maar mm -hmm. er zit toch nog wel een huurcontract tot uh, 2023 in. Zo schieten we natuurlijk ook niet op met het Badhuisplein. Nee, maar ja, goed, Badhuisplein is ook wel iets wat al sinds 2000 speelt, toch? Ja, daarom. <laughs> al ja. jaren speelt dat. Dus uh, uh, en ik denk dat je af en toe uh, twee stappen vooruit moet doen en dan weer een, st een stapje achteruit. Uh, uh, het gaat er wat mij betreft altijd wel om dat er, uh, nou ja, dat er een, een doel op zich is om het, nou ja, om het mooier te gaan maken. Uh, en nou ja, Zandvoort heeft gewoon zeker de potentie om, uh, uh, om, om een mooie, mooie badplaats te worden. Uh, en ik denk als je gewoon aan iedereen vraagt wat wil je het liefst voor Zandvoort, heeft iedereen het goed voor met Zandvoort. Ja, dat, uh, dat zonder meer. Maar dan moet ik toch met spijt constateren dat de eerste uh, twee jaar het Badhuisplein het Badhuisplein blijft. Uh, ja, uh, dat is ook zo. Alleen, ja, nogmaals wat ik al zei, van, uh, uh, je moet af en toe kleine <tus> stapjes nemen om uiteindelijk doel te bereiken. Over... Helaas werkt dat in Nederland ja. zo. Hey, over uh, stapjes gesproken, je moet het goed hebben van Toos en Bertje. Oké. Okay. Van, de, van het Pieterpad. Ja, van het Pieterpad. Hey, um, jij loopt het Pieterpad, hè? dat is van Pieterburen tot de Sint-Petersberg uh, in uh, Maastricht. Hoe, ja. hoe kom je daarop dat je dat, je dat gaat doen? Nou, het, het, het, het is een klein beetje gekomen doordat ik uh, dat corona binnenkwam uh, uh, en dat we allemaal binnen moesten blijven. Uh, en ik merkte na twee weken dat de corona dus bij mij ook eraan kwamen te vliegen. <laughs> Uh, dus toen ben ik uh, uh, stoïcijns in mijn eigen tuin elke dag 10.000 stappen gaan lopen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat uh, uh, ik uh, in juli uh, schoenen heb gekocht en uh, twee uh, boekjes over het Pieterpad En uh, <tie> gedacht van nou, ik ga die eens een keertje lopen. Uh, en dat, het, het leuke daarvan is, ja, iedereen zal het nu ook nu hebben in coronatijd dat uh, uh, uh, je vooral voor ontdekt wat, wat eigen land heeft. Maar voor mij is het helemaal zo, omdat het... Ik, Echt uh, langs de oostgrens van Nederland gewoon plekken kom waar ik nog nooit ben geweest en zie hoe mooi Nederland is. Die, uh, en dat is. Ja, die. Uh, ik, ik vraag me af hoe je dat doet, hè? want het is uh, 490, 98 kilometer. Ja. Uh, ga je eerst naar Pieterburen, wandel een stuk en ga je dan weer naar huis? Uh, dat is wel de bedoeling. Uh, alleen ik, uh, ik heb. Uh, er zijn 26 etappes en ik doe ze lukraak. Dus ik. Ik ga ze niet etappe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maar uh, uh, ik, ik vind het heel erg leuk om met andere mensen te wandelen. Elke keer iemand anders. En uh, die persoon heeft dan inspraak van waar we gaan lopen. Of in Noord-Limburg, of Overijssel, of Gelderland, of in Drenthe. Uh, en um, bijvoorbeeld afgelopen woensdag heb ik met een collega van mij gelopen en, uh, in, in Noord-Limburg... En dan gaan we daar met twee auto's naartoe. Zetten we de ene auto bij de eindbestemming en met de andere auto gaan we naar de begin. Uh, dan lopen we weer naar de eindbestemming en dan uh, brengen we weer me met de auto weer terug naar de begin. En dat is uh, de manier hoe ik het doe. En dan rij ik weer naar huis. Ja, je bent uh, op de helft staat uh, op jouw uh, Facebook. Ja. Wanneer, wanneer rond je dat af of, of is dat niet bepaald? Je, je nodigt iemand uit en gaat een stukje lopen? Nou, de laatste etappe is met mijn vrouw. Uh, dus uh, die ga ik ook echt als laatste etappe doen. Dat is Valkenburg naar Maastricht. Ja. Uh, en ik verwacht dat ergens in het voorjaar van 2022 te doen. Het is niet voor mij bijna niet te doen om elk weekend naar het oosten te re reizen. Uh, dus uh, ja, dat, zoiets probeer ik uh, te doen. Gewoon Als het kan, dan, uh, dan ga ik. En als er iemand ook met uh, mee kan lopen, dan, uh, dan doe ik dat. Ja, dus, leuk. Als je wil, dan kan je, kan je meelopen in etappe. Ik zal eens kijken of je een korte etappe hebt. <laughs> nee, wandelen, dat, dat hou ik wel vol. Dat is geen enkel probleem. Het valt mij op, en dat zeg je zelf ook al... Hè? Uh, die route die gaat helemaal langs de, uh, de oostgrens... een beetje uh, tegen de Duitse grens aangeschurkt... tot helemaal naar beneden. Wat, wat je zegt, ik kom op plaatsen die, die ik anders nooit gezien heb. Wat valt dan op? Uh, de dorpjes, uh, het platteland... Uh, nou, de verschillenheid van, van de natuur. Want bijvoorbeeld in, de, in Groningen heb je echt het Groningsland... Het, uh, uh, het Hoogland, zoals ze daar noemen. Dat is echt vlak. Uh, uh, en op een gegeven ogenblik kom je bij Drenthe terecht. En dan wordt het plots allemaal heide en gaat het heuvelen. En in Overijssel heb je dan de, de, de, de vechtstreek, wat heel erg mooi is, zo heeft. En dan naar de Achterhoek, en dan naar Noord-Limburg... en dan naar de heuvels van Limburg. Dus elke keer krijg je gewoon een, een nieuwe... Uh, uh, ja, tractatie van de natuur in Nederland en elke keer is het gewoon totaal anders. Het... Als, je, als je denkt dat Nederland uh, alleen maar vlak is met groene weilanden, dan heb je het echt totaal mis. Dus het is 498 kilometer variatie, als ik het allemaal goed begrijp. Ja. ja zeker. Um, volgend jaar zijn er verkiezingen, ja. um, is het CDA er al mee bezig? We zijn er zeker al mee bezig, ja. ja. We zijn al bezig met nadenken van uh, uh, ons verkiezingsprogramma voor volgend jaar. Uh, en uh, de, ook de stap uh, van uh, nou ja, wie gaat uh, ons vertegenwoordigen namens het CDA. Dat uh, zal de komende maanden gaan gebeuren. Ja, wij uh, zijn zeer benieuwd wie, wie dat dan gaat worden. Want uh, wij willen natuurlijk allemaal uh, op rijtje voor de camera hebben. Uh, voor de, uh, nou, ook voor de camera, want we zijn natuurlijk ook met tv bezig. Het is altijd wel grappig om dat op twee keer ja. te doen. Uh, ga je zelf nog een rol spelen of blijf je uh, voorzitter? Uh, ik zou eerlijk zeggen dat ik daar nog niet over uit ben. Want zoals je weet he, heb ik een, uh, nou ja, een uh, zorgintensieve uh, situatie thuis met me, vanwege mijn dochter. Uh, uh, en het is gewoon kijken van hoe, of uh, uh, het raadslidmaatschap of iets anders uh, past, ja, ja of te nee. En daar ga ik de, de zomer eens goed over nadenken. Ja, de raads- en commissievergaderingen worden tegenwoordig over twee dagen uitgesmeerd. Dus dat, uh, dat is wel tijdrovend. Ja, zeker. En ik heb ook een drukke baan. En zoals al mm -hmm. gezegd een internationale baan. Mm -hmm. uh, dus het moet wel gaan passen. Ja, je, uh, je moet natuurlijk uh, wel aanwezig zijn als er wat, uh, wat aan de hand is. Uh, ik neem aan dat je gewoon nog wel uh, lang bij dit bedrijf, bij dit project blijft. Zeker, ja. Dat is wel de bedoeling. Dus uh, plezier in het werk is belangrijk. Plezier in ja. de politiek is ook belangrijk. Ik, ik merk dat jij beide hebt. Ja, ik, uh, ik uh, probeer uh, mijn best te doen. Want uh, je ja, moet een beetje genieten van het leven, toch? Ja, nou, dat moet je, moet je zeker blijven doen. Andor, ja. we zijn weer uh, redelijk op de hoogte van hoe het met jou is. We wensen je uh, heel veel plezier met wandelen. En een, goede, en een goede gezondheid. En we spreken elkaar binnenkort nog wel eens. Dank je wel. Zeker weten. Bedankt. Fijn uitzending. Dankjewel. They seek him here. They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 individual always looks the best cause he's a dedicated follower of fashion oh yes he is oh, oh yes, yes he, is. he is oh yes he is oh, oh yes, yes he is he flips from shop to shop just like a butterfly he matters oh, of the cuff he is as big girl, as can be cause he's a dedicated We proberen contact te zoeken met uh, Gerrie Rutte... omdat die het een en ander zou kunnen vertellen over uh, Pluspunt. Gerrie, mocht je naar de radio luisteren, uh, wij bellen je constant op. En vooralsnog doen we nog maar een muziekje... en dan gaan wij weer verder met bellen. En dan de ik met de hoofdrekening. In Japan. In Japan. In Japan. Die Rutte die uh, krijgt ons wel via de WhatsApp. En uh, we blijven het nog even proberen. Cor, hoe, uh, hoe pakt dat uit? Ja, pak ik de microfoon er even bij. Nou, het, ja. het is heel raar. Ik bel haar 06-nummer. Ja. En ik krijg meteen de voorsmail. Maar ik heb er op een WhatsApp staan. Dus ik bel haar via de WhatsApp. En ze neemt gewoon op van waarom bel je niet? Dus ik heb het nou zes keer geprobeerd, dat lukt gewoon niet. Is het misschien een idee dat zij ons belt? Um, ja, Gerrie. Uh, misschien zou je kunnen bellen, ja. <laughs> gewoon naar het uh, CFM uh, Zandvoort uh, telefoonnummer. Dan kunnen we even live op wachten misschien. <laughs> nou ja, anders kan ik ondertussen al even met uh, Gert-Jan praten. Heb je die schuif al open? Dat gaat dat nu gebeuren. Natuurlijk onze uh, redacteur die uh, aangeschoven is om eens te kijken hoe het, uh, hoe het gaat. Gaat het een beetje? Ja, ik moet zeggen dat uh, ik ben een beetje doof ben, natuurlijk. Wat, ten, zo? Ja, zo? Ik ben een klein beetje doof, maar met dit koptelefoontje op hoor ik het prima. En die, uh, jij doet de redactie, hè? Ja. Um, waar haal je zo die onderwerpen vandaan? Oh, dat is heel verschillend. Om te beginnen bel ik altijd degene die ze gaat presenteren, jij in dit geval. En de vraag of jij nog tips hebt, dat vraag ik ook aan Roy, dat vraag ik ook aan Irene. Meestal lukt dat niet. Want er komen tips binnen die al in eerdere uitzendingen behandeld zijn geweest geworden. Ik denk dat is jammer, want dat uh, had je moeten luisteren eigenlijk. Maar ik krijg natuurlijk tegenwoordig de persberichten via de ZFM-redactie. Daar haal ik af en toe wat uit. Maar voornamelijk uh, uh, uh, ja, via wat, mijn eigen kennissen en mijn eigen netwerk. En via mijn vrouw die uh, Facebook volgt. En uh, hoe is het nu met... Ja, ik, ik heb me iedere keer surf over wie we nu uh, kunnen nemen. Ik heb wel een paar kandidaten op het oog. En dan komt er komt altijd wel iets actueels. Maar als goedemorgen wordt bij uitstek geen uh, echt actueel programma. Want we lopen eigenlijk altijd achter de krant aan en achter uh, andere uitzendingen. Maar ik probeer zo dicht mogelijk op de actualiteiten te zitten. Nou, dan zijn we alweer een beetje, uh, beetje bij met het uh, redacteurschap. Inmiddels is uh, Gerry ook aangeschoven. Gerry. Ja, uh, goedemorgen. <laughs> ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben er wel. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar dat ga ik zelf wel weer oplossen. Dus nou ja, ik, die, maar ik ben, er. ik ben er. Je bent er. En uh, met jou wilden we natuurlijk even praten hoe het in en om pluspunt is. Ik had zelf een aantal weken geleden uh, iets in pluspunt. En dan was het gewoon uh, dicht. Ja, het is nog steeds dicht, hè Ben. Uh, alles wat er gebeurt is online... Um, nog wel. Uh, achter de schermen gebeurt er van alles. En uh, zijn we bezig om allerlei uh, zaken op te starten. Ruspunt gaat in ieder geval binnenkort starten met een tweede avond koken en eten. En dat mag wel? Uh, ja, het wordt, het is no ja, daar moeten natuurlijk nu mensen voor gezocht worden. Uh, ja, wanneer dat gaat gebeuren is natuurlijk ook nog niet uh, gepland. Maar daar zijn wel mensen nu voor nodig. Uh, dus als zij uh, willen... Uh, uh, plezier en gezelligheid zoeken en weer lillig koken... laat ze dan contact opnemen met, uh, met Pluspunt. Nou, bedoel je dan mensen die uh, mee kunnen doen aan die activiteit... of iemand die, ja. dat, uh, die dat gaat nee. voordoen? Nee, mensen die dus, uh, dus deelnemers die, uh, die dus uh, willen koken. Uh, uh, maar ook, het is ook een soort, uh, uh, ja, een soort activiteitenavond, zeg maar. Dat je met elkaar... Uh, uh, gaat koken, leren koken ook, van een, van een kok. En dat je dat samen dan gezellig gaat opeten aan het eind van de les. Wat is daar een beetje de doelgroep van voor dat koken? Nou, de doelgroep, ja, dat zijn dus mensen die, uh, die een beetje een steuntje in de rug uh, kunnen gebruiken. Uh, bij activiteiten, maar die ook een beetje onzeker zijn of angstig of, of snel afgeleid zijn. En dan is dit misschien een, leuk, een, een leuke besteding om uh, um, um, um, samen te koken. Ja, dat is dan eigenlijk, eigenlijk de enige activiteit die nog, uh, die nog plaatsvindt. Op dit moment, ja, gaat plaatsvinden, zeg maar. Ja, er, er staat natuurlijk alles, staat in de startblokken, Ben, maar het kan natuurlijk niet plaatsvinden, helaas. Nee. Uh, wat, uh, ja, er zijn wel online uh, uh, cursussen, onder andere de nieuwe online valpreventiecursus, die uh, uh, op dit moment ook door uh, Team Sportservice Antwoord wordt georganiseerd. Dat gaat op 18 mei van start. Kunnen mensen ook voor inschrijven. Is ontzettend leuk om, uh, om te gaan doen. Het is online helaas. Dus uh, als je uh, problemen hebt om dat online uh, te gaan uh, volgen. Geef dat door aan Pluspunt, dan kunnen zij zorgen dat er iemand kan helpen met die online verbinding. Die, die online cursussen, uh, moet je je voor aanmelden? Moet je je altijd voor aanmelden, ja. Is dat allemaal www.pluspunt.nl? www.pluspunt.zandvoort.nl www.pluspunt.zandvoort.nl ja. de, de overige dingen die, die buiten de deur gebeuren, zoals de belbus, werkt ja. dat ook nog? Je werkt allemaal nog. Je kan altijd bellen met de, met de plusdienst. De plusdienst is 023 571 7373. Daar kun je alles vragen. Alles kun je daar vragen. Oké, okay, dus. Uh, ja, je kunt boodschappen, een praatje. Je kan naar de uh, boodschappen doen. Je kan naar de Albert Heijn, naar de dokter. Maar je kan ook inderdaad gewoon even uh, een praatje maken. Hè? De, dat kan ook. Uh, gewoon gewoon even bellen met pluspunt. Met, even met pluspunt bellen. Maar je kan, de, alle informatie kun je daar uh, krijgen. Uh, ja weet je, Pluspunt is bezig met allerlei nieuwe dingen. Maar die kunnen niet van start gaan. Maar wat voor nieuwe nou, dingen online... hebben jullie... Uh... Nou ja, er is dus nu een nieuwe online ook weer. En dat is de stichting Oudgeleerd Jong Gedaan. En die gaat samen met Pluspunt, de bibliotheek, met Heemstede, het Welzijn Bloemendaal... een vierdelige online college reeks organiseren, online. Met het onderwerp Het Briljante Brein. En dan, uh, daar kan je gewoon ja. allemaal met alle mee doen? Ja, en dat zijn vier colleges en die beginnen op 27 mei... en dan elke week uh, op, uh, op een donderdag van twee tot drie, een uur. Maar ja, dan moet je je ook weer aanmelden mm -hmm. dat je, bij Pluspunt. Dat, en je kan je inschrijven en die kosten zijn maar 10 euro voor vier online colleges. Dus dat is wel heel leuk, want het gaat over je brein. Ja, en je brein is natuurlijk wel heel erg belangrijk, hè? ook uh, voor ons allemaal... Uh, dus um, dat is een heel nieuw uh, samenwerkingsproject... Uh, uh, wat Pluspunt aangaat met uh, verschillende anderen. Andere, andere, andere organisaties. Jullie, ja. uh, jullie ja. staan natuurlijk in de startblok om open te gaan. Hè? Hoe, hoe gaat het dan ja, met al die, uh, al die vrijwilligers? Die zitten te springen om weer wat te doen. Ja, iedereen zit inderdaad te springen om wat te doen. Maar er is, je kan niet veel doen. Ik zit ook thuis. Ik kan ook niet veel doen... Je kan ook alleen maar uh, via Zoom, hè, vergaderingen, uh, besprekingen houden, mm -hmm. uh, telefonisch, videobellen, uh, appen. M meer kun je even op dit moment niet doen, helaas. Ben. Dus, uh, nou ja, dan, dan, wij wachten af, wij wachten af. Wij, wij wachten ook af tot jullie weer open mogen, Gerrie. Ja, uh, ja. Nou ja, in ieder geval bedankt voor het, uh, de tip of voor de dingen die te doen zijn op ja, uh, Pluspunt. Ja. Mensen die uh, wat uit willen kiezen of een praatje willen maken... die kunnen naar www.zandvoort.nl of ja. bellen met het nummer. Ja, 023-571-7373. Oké, okay, Gerry, bedankt ja. voor, uh, voor de, de uitleg. En natuurlijk ja. gaan we jou gauw weer spreken als ja. Pluspunt open is. Want dan uh, ja. komt er waarschijnlijk een stortvloed aan uh, activiteiten... en dan dingen op, die, ja. uh, die je kan doen. Oké, okay, Gerry, dankjewel en een prettig weekend. Ja, jullie ook, bedankt en uh, de groeten. Nou, dit was uh, het eerste uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Wij komen terug met Goedemorgen Zandvoort in de middag. Tot straks. Weer, weer. Niet Nee, fiori azzurri. Weer, weer. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream a few chips, chips, you tu du du du, cibu, cibu. Do, do, do, do, do. cibu, cibu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 Chips, chips, chips. Do do do do do. Chee boom, Do do do do do. Chee boom, chee boom Do do do do do.